Eerder werden in Libanon 20 mensen ontvoerd door de Shiïtische Mekdaklen. De Shiïtische Mekdaklen in Libanon heeft ook dreigementen geuit aan het adres van Qatar en Turkije. Dat zijn landen met voornamelijk Soenitische moslims... die de Syrische rebellen steunen in hun strijd tegen het regime van president Assad.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 De Surinaamse president Bouterse zegt dat hij geen geld heeft gegeven aan het Kwaku-festival. Eerder vandaag zei zijn kabinetschef dat Suriname 50.000 euro uittrekt om het noodleidende festival te ondersteunen. Bouterse zegt nu dat de Surinaamse regering alleen een bemiddelende rol heeft gespeeld in de financiële perikelen rond het festival. Eerder had de gemeente Amsterdamme laten weten dat een financiële bijdrage aan het Kwaku-festival van Suriname niet zal worden geaccepteerd.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 In het westen van de Verenigde Staten woeden meer dan 60 bosbranden... die alleen al in de staat Washington zeker 70 huizen hebben verwoest. In die staat hebben al bijna 1000 mensen hun huis moeten verlaten. Behalve Washington zijn ook de kuststaten Oregon en Californië getroffen door bosbranden... die het gevolg zijn van de extreme hitte en droogte. Langs de westkust van de VS komt de temperatuur geregeld boven de 40 graden Celsius.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 Die raket ontbrandde, maar het ging mis toen het vliegtuig los moest komen van de raket. De Wave Riders patten op dat moment uiteen. De NASA en het Pentagon willen snellere straalvliegtuigen ontwikkelen... die binnen enkele minuten elk doel op aarde kunnen bereiken.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 En dan het weer. De onweersbuien trekken via Friesland en Noord-Groningen weg. Vannacht wordt het geleidelijk aan overal droog. Morgen en de dagen daarna is het zonnig zomerweer. In het weekende kan het rond de 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink.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 Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Trip. Ja, Na nou die eh, ommezwaai van het CDA is nu dus een hele grote meerderheid van de Tweede Kamer... voor het afschaffen van de langstudeerboete. Prima, maar dan stel ik wel voor dat we een andere boete invoeren. Een boete voor wie draait, jokt en jonge mensen onnodig de stuip op het lijf jaagt. En met één groot verschil, ook al is het verkiezingstijd, we trekken hem niet meer in. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Waarin wij de blik naar buiten richten, het buitenland. Israël, om te beginnen, en de oorlogsretoriek daar richting Iran. De waarschuwingen klinken inmiddels zo ernstig... dat de Amerikanen met heel veel nadruk zeggen dat er niks aan de hand is. En voor ons is tijd genoeg om te luisteren... bij onze correspondent Monique van Hoogstraat. Dat doen we straks. Waarom gaat het steeds weer mis met probleemlanden als Soudaan? Frans Biekman probeert een antwoord te geven in zijn boek... dat morgen verschijnt... En de titel geeft misschien al een beetje aan het antwoord. Het sinistere spel om macht, rijkdom en olie heet het. En onze serie waarin we verkiezingsprogramma's tegen het licht houden. Met iedere keer twee Kamerleden en iemand die er echt verstand van heeft. Zou je bijna zeggen, dat is een rapje. Maar u begrijpt dat ik bedoel een deskundige van buitenaf. Vanavond gaan we het hebben over de arbeidsmarkt. De Kamerleden komen straks van PvdA en ChristenUnie. En... 35 jaar geleden overleed Elvis Presley. De Nederlander met de stem van Elvis, u moet straks zelf maar luisteren... is over een paar uur als enige die mag optreden bij de herdenking op Graceland. Praat straks met hem. Maar eerst het nieuws van... Woensdag 15 augustus. Oh ja, verdwijnt hij dus nu wel of niet, de langstudeerboete? Een grote meerderheid in de Kamer is inmiddels tegen... want sinds gisteren wil dus ook het CDA die boete terugdraaien... Terwijl de partij nog met de wet instemde toen die door het parlement werd geloodst. Eerst wel, toen weer niet. Het komt deze student over als geklungel. Een beetje onhandig gedaan dat ze het nu eerst, eerst wel doorlaten en daarna weer niet. Maar CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma is zich van geen kwaad bewust. Nou, ik heb juist duidelijkheid willen geven voor de toekomst. En staatssecretaris Zeilstra geeft ook duidelijkheid. De kans dat de langstudeermaatregel nog wel een aantal jaren in werking is... is toch aanzienlijk. Want met die langstudeerboete zou de regering 400 miljoen euro verdienen. En dat geld moet toch ergens anders vandaan komen. En Zeilstra is niet van plan om zelf wat anders te bedenken. Ik wacht eerst even af tot de Kamer met een initiatief komt... waarbij ze niet alleen zegt dat ze de langstudeermaatregel niet willen... maar dat ook nog voorziet van 400 miljoen euro aan dekking. Want anders moet ik 400 miljoen euro bezuinigen... En dat zou ik niet willen. Deze student voelt erbij al hangen. De langstudeerboete is nog lang niet van de baan. Ja, ik hoop heel hard dat ze nog op tijd zijn met hem van de baan halen... voordat ik hem moet betalen. Want ja, mensen die dit jaar langstudeerboete moeten betalen... die zullen waarschijnlijk al moeten betalen. En een bomaanslag in het centrum van Damascus vandaag. dichtbij het hotel waar correspondent Sander van Hoorn zit. We voelden hem letterlijk en we zijn vrij snel gaan kijken en zagen inderdaad die tankauto die opengereten was waar de explosie veroorzaakt werd. De opstandelingen eisten de verantwoordelijkheid op. Doelwit was een legerbasis in de hoofdstad van Syrië, dichtbij het hotel waar de VN-waarnemers verblijven. Volgens de regering zaten terroristen achter de aanslag. This is it be het regime wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en dat terrorisme van de opstandelingen aanpakt. The must work hand in hand Once it here, near the it can hit En bovendien hoorde de VN-coördinator voor humanitaire zaken van het Syrische regime dat de strijd tegen dat terrorisme onverminderd doorgaat. The government's view is that they are fighting terrorists, uh, and that until the terrorism stops, the fighting won't stop. En dus verwachten ze dat de oorlog en de gevolgen voor de bevolking alleen maar erger zullen worden. This situation has got worse since I was here in March. Unless the fighting stops, so I think we all anticipate that will get even worse. De gevechten tussen de opstandelingen gingen ook vandaag door. Meer dan twintig mensen werden gedood bij een luchtaanval van het Syrische leger op het dorp Azaz. De vuurdoop van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje is een koude douche geworden. We pakken de wedstrijd op op het moment dat België de 2-2 scoort. Oh, de jongen laat zich de kaas aan de brood eten. Mertens is weg, Mertens is weg, komt de 2-2. En dan schiet Mertens uit de rebound en kan die bal maar net worden gepakt. Dan gaat hij er alsnog in. Ja, Lukaku, is dus 3-2 voor de Belgen. Mertens aanlaam op de borst, Strafhoek die niet binnen gelopen vanaf de zijkant. Teruggelegd, klaar is de 4-2 en die wordt binnengeschoten door Jan Vertongen. En dat was het nieuws vandaag op radio en tv. En het nieuws in de kranten vanmorgen, uh, gelezen al en hier gelezen ook door Freddy van Tijn. Freddy. In het jeugdstrafrecht vindt berichting normaal gesproken plaats achter gesloten deuren. De Telegraaf vindt dat daar opnieuw over moet worden nagedacht. De krant schrijft erover omdat gisteren bleek dat de verdachte van de moord op een meisje van 17, vorige week in Rotterdam, nog maar 15 jaar oud is. Daarom kan hem maximaal een jaar celstraf worden opgelegd en eventueel nog zeven jaar jeugdinrichting. De krant stelt vast dat al eerder een rechtbank besloot een jeugdzaak openbaar te behandelen, in tegenstelling tot wat de gewoonte is, omdat de rechtbank vindt dat het publiek kennis moet nemen van de ernstige en uitzonderlijke aspecten van de zaak. De Telegraaf hoopt dat dat betekent dat het jeugdrecht herzien kan worden, zodat in geval van een geschokte rechtsorde ook de juiste strafmaat kan worden toegepast. U hoorde er net al de studenten over de onduidelijkheid rond de lang studeerboete. In het Nederlands Dagblad komt de Vereniging van de Universiteiten aan het woord. Die zegt dat de universiteiten de boete aan het begin van het komend studiejaar gewoon gaan innen. Zolang politici geen formeel besluit hebben genomen, zullen wij ons aan de huidige wet moeten houden, zegt de woordvoerster. Dat is dus 3000 euro extra voor studenten met meer dan één jaar studievertraging. De Volkskrant stelt in het commentaar voor de boetes maar te bevriezen... totdat er een duidelijk nieuw stelsel is dat wel kan bouwen op voldoende politieke steun. Dat is de enige manier waarop VVD en CDA kunnen laten zien... dat ze de campagne niet zijn begonnen met holle verkiezingsretoriek, vindt de krant. Overigens, wat betreft studiekosten... Metro maakte een rondgang onder grote aanbieders van studieboeken... Daaruit blijkt dat steeds meer tweedehands studieboeken worden verhandeld. De site Boeknext rapporteert een stijging van 23 in een jaar tijd. Bol.com geeft geen cijfers, maar heeft wel nu al meer boeken verhandeld dan vorig jaar. Tweedehands boeken. En het aantal tweedehands boeken dat op marktplaats is gezet is met 60 gestegen. Gemiddeld wordt voor de boeken 55 van de nieuwwaarde betaald. En dat kan dan oplopen tot 250 euro besparing. Het Nederlands Dagblad schrijft dat crowdfunding nu ook is doorgedrongen op het platteland. In kunst en cultuur was het al gewoon. Liefhebbers investeren in een project en krijgen in nature dan terugbetaald. De krant beschrijft een aantal projecten die op die manier worden gefinancierd. Geldschieters maken het mogelijk dat groepen varkens in de buitenlucht rondlopen... en zo natuurlijk mogelijk leven. En in ruil daarvoor ontvangt wie steunt een bepaalde hoeveelheid varkensvleesproducten. En zulke projecten bestaan er ook met bijvoorbeeld schapen. Een spits waarschuwt dat festivalbezoekers dit week einde goed moeten oppassen voor de hitte. Het kan meer dan 30 graden worden. Festivals nemen daarom voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld op het grootste festival Lowlands mogen bezoekers zelf hun eigen waterflesje meenemen. Iets dat normaal absoluut niet mag. De fles mag dan wel hooguit een halve liter zijn en de dop moet buiten blijven. Want een fles met een dop die op de grond ligt kan voor verzwikte enkel zorgen. En de dop zelf kan als projectiel worden gebruikt.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 hoge door net nog meldde dat het 20 graden is. Op dit moment een beetje gekke plaat. Misschien winter in de Hamptons. Maar wel van Josh Rouse. Dan mag het weer wel natuurlijk. Dan is het weer heel fijn. Goed, wij richten de blik naar buiten, zei ik eh, daarnet al. Eh, Israël, in dit geval, waar de oorlogsretoriek tegen Iran met de dag... Toeneemt. En dus nemen wij contact op met onze correspondent in Jeruzalem, Monique van Hoogstraten. Ja, Monique, eh, oorlogsretoriek. Wat zegt de premier? Wat zegt premier Netanyahu eigenlijk allemaal? Ja, dat loopt uit een van... De aanval zal binnen enkele weken waarschijnlijk plaatsvinden. Zo wordt gesuggereerd. Dat is dan in bepaalde kringen vernomen. Tot, um, ja, we, we kunnen niet langer wachten. Hè? Iran gaat versneld door met het programma. Um, het is Auschwitz of een aanval op Iran, dat soort teksten. Uh, die komen dan met name van het duo uh, Netanjahu, premier Netanyahu en Barak... de minister van Defensie. Ja, het zijn hele grote woorden in ieder geval ook, die ze gebruiken. En hoe vallen die woorden in ja. de cel? Uh, nou, het heeft een, ik kan wel zeggen, een lawine veroorzaakt aan reacties. Het is uh, sinds een week of twee nu aan de gang... En het is uh, ongelogen, elke dag opent de krant met Iran... en vervolgens heb je nog drie, vier, vijf, zes, zeven, negen artikelen... per dag over Iran. En dat zijn uh, commentaren, dat zijn mensen die proberen in te schatten... wat wil Netanjahu nou? Er zijn experts die uh, worden aangehaald, die zeggen... nou, als er een aanval komt en er komt een tegenaanval... dan zal dat in Israël leiden tot 300 tot 500 doden... Uh, er zijn mensen die voorspellen hoe lang zo'n oorlog dan gaat duren: een maand of langer of korter. En dan heb je hele, ja, een, heel, een enorm koor van tegenstanders wat langskomt uh, in de kranten. Met name uh, voormalige uh, legerleiding, voor mensen van de uh, veiligheidsdiensten. Zeg maar het hele establishment van leger en uh, veiligheidsdiensten wordt van stal gehaald. En die zijn opmerkelijk genoeg allemaal tegen. Allemaal heel kritisch. Netanyahu wordt daar heel geïrriteerd over. En uh, die heeft onlangs ook gezegd, een paar dagen gele geleden ook gezegd... niemand neemt het besluit over een aanval behalve ik. Hm. Niet alle criticasters, ook niet het leger. Ik neem het besluit nee. of het zover komt. Zeg, maar in, in Israël zelf zullen veel mensen zich natuurlijk ook afvragen... van: dat is niet zomaar dat de premier van het land uh, speculeert... over een mogelijke aanval op Iran. Hoe serieus worden die uitspraken genomen dan eigenlijk? Ik denk dat een heel uh, uh, belangrijke overweging ook is van Netanyahu om uh, Amerika en met name Obama dan onder druk te zetten, want het liefst zou Israël natuurlijk zien dat Amerika die aanval uitvoert. Israël kan dat militair in zijn eentje niet aan. Daar is iedereen het wel over eens. Um, er zijn natuurlijk wel wat binnenlandse uh, dingen die, uh, die hier afgelopen tijd speelden en die inderdaad niet zo heel prettig voor hem waren. En he opmerkelijk genoeg valt dat precies samen met het moment dat deze nieuwe golf van oorlogsretoriek begon. Bijvoorbeeld een tijdje geleden... speelde dat probleem met die ultra-orthodoxen... die moeten in het leger... Uh, dat zou hij oplossen, dat heeft hij niet kunnen oplossen. Dat heeft een soort uh, bijna kabinetscrisis veroorzaakt. Dat is nu vooruitgeschoven, dat probleem. En dan ook een nog wel belangrijker onderwerp, denk ik... is de eurocrisis, die begint hier steeds uh, meer voelbaar te worden. En Netanjahu heeft onlangs moeten aankondigen... dat de belastingen worden verhoogd, dat de btw verhoogd, wordt verhoogd. En dat zijn natuurlijk geen prettige mededelingen... die hem ook echt wel in de peilingen uh, kwaad hebben gedaan... Dus je zou je kunnen voorstellen dat dat ook een rol speelt. Ja, Maar dat klinkt deze, dus een beetje, ja. he, Dus dat een aantal mensen zegt... dat is een soort afleidingsmanoeuvre uh, die die uh -huh, hanteert. Uh -huh. Zorgt het er niet voor dat mensen toch hoe dan ook onrustig worden... dat ze extra alert zijn of niet? De meeste mensen die ik zelf spreek... Uh, en ik praat er eigenlijk met iedereen over... want het is wel het, is wel het gesprek van de dag. De ja. um, meeste mensen denken dat hij het toch niet zover zal laten komen. Maar er zijn ook wel heel veel mensen... hij heeft nog steeds wel hele grote steun. Er is onlangs een peiling gedaan, een paar dagen geleden... en daar kwam uit dat toch 40 van de Israëliërs... vertrouwt op het oordeel van Barak en Netanyahu. Dat is toch een behoorlijk aantal, uh, ja. zou je zeggen. En is er een percentage bekend van, van Israëliërs... dat het eens zou zijn met een aanval op Iran? Uh, ook uit die laatste peilingen, twee peilingen zijn er gedaan... daar komt dan uit naar voren dat 35 procent... stel dat Amerika niet mee wil doen en Israël heeft het gevoel... dat het nu echt moet handelen, dan zegt 35 procent op dit moment... ja, dan moet Israël het alleen doen. Hoe, hoe, hoe is het tot slot, Monique, met het gevoel van ja. angst in het land? Bestaat er angst voordat dit echt gaat gebeuren of niet? Israëliërs zijn, zijn natuurlijk wel heel veel gewend... Hè, als het gaat om, uh, om dreiging. Dat merk ik voortdurend om me heen. Oorlogen zijn zo um, gewoon hier. Elke generatie heeft meerdere oorlogen meegemaakt. Maar je merkt wel... Um, ja, bijvoorbeeld komt nu wel de vraag op... zijn er eigenlijk wel genoeg gasmaskers? Heeft iedereen wel een gasmasker? En dan is er nu net een uh, proef uh, begonnen deze week. Die duurt nog tot morgen. Met een soort uh, sms-alarmeringssysteem. Uh, Dat gaat aangeven uh, wanneer er een uh, raket uh, in aantocht is. Kijk, het leger heeft natuurlijk al die informatie van inkomende raketten via de eh, afweerraketsystemen uh, En het idee is nu om dat te koppelen... aan de mobiele telefoontjes die iedereen heeft... en de burgers te waarschuwen um, dat er in een bepaalde regio... of in een bepaalde buurt van een, een stad... dat daar een raket op afkomt. Ja, moet je heel en, snel zijn, hè, denk ik. En dan uh, kan het variëren van seconden... waarin je niet zo heel veel kan doen, tot minuten. En dan kan je toch naar de schuilkelder. Ja, maar het zegt iets over het gevoel in het land, hè? Dat ook dit soort dingen dus letterlijk... Dat, worden, dat, nou ja, dat, dat speelt wel een beetje in op dat gevoel van naderend onheil. Ja. En dat gevoel wat Netanjahu in ieder geval... Uh, erg, um, ja, uh, tamelijk succesvol um, in hier weet te planten. Oké, okay, Monique, dankjewel. Monique van Hoogstraten vanuit Jeruzalem. I like watching films about ghosts. I like saying anything goes. I like no possibilities don't.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 I like saying anything I like no impossibilities. A song about me. Hier is een Kamerlid dat u al hoorde voor de microfoon. Ja, zo gaat dat. Nog mevrouw Hamer, goedenavond van de Partij van de Arbeid. In Rotterdam zit Carola Schouten van de ChristenUnie. Goedenavond Goeden, mevrouw Schouten. Goedenavond. En hier ook bij ons in de studio is arbeidseconoom Ronald Dekker... onderzoeker aan het instituut Reflect van de Universiteit van Tilburg. Want het is hartje zomer, maar de verkiezingen zijn in aantocht. We hadden het er hier net al over. Het is voordat je het weet al 12 september. Het Oog pluist deze week de verkiezingsprogramma's door. En we kiezen iedere uitzending één thema uit... met twee Kamerleden en een wetenschappelijk deskundige. En vanavond gaan we het hebben over de arbeidsmarkt. En u, meneer Dekker, bent die uh, wetenschappelijk deskundige. Met u gaan we beginnen. Ja, we hebben u aan het werk gezet. U was net terug van vakantie en we zeiden... ga maar eens even die verkiezingsprogramma's doornemen. Was dat een hele klus? Uh, ja, dat was best een, een hele klus. En, en, en niet altijd even een leuke klus. Want het is vaak taaie materie. En niet altijd even beeldend opgeschreven. Nee, maar, we schrijven het taai op. I, nou ja, dat, dat verschilt per partij. Maar het is... Het is, het is, het is het is taaie kost en het is voor, voor mij deels bekende kost. Dus, maar zelfs dan is het niet heel plezierig om te lezen. Nee, en wat is u het meest opgevallen als het over de arbeidsmarkt gaat? Want daar willen we het over hebben. Um, nou, wat, wat me opvalt is dat, dat er een soort van, van twee stromenland is... in de analyse van wat er, wat er aan de hand is met de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, er zijn partijen, en daar behoort die partij van mevrouw Hamer toe en, en de SP... die zeggen, er is iets, de, de Nederlandse arbeidsmarkt is te flexibel. Er zijn te veel mensen in Nederland die afhankelijk zijn van een flexibele baan. En, en, en wat wil dat zeggen? Dus dat je geen vast contract de, hebt? Precies. Dat ja. je, je ZZP'er bent, een tijdelijk contract hebt... via een uitzendbureau ja. werkt. En dat, er zijn te veel mensen die daar te lang van afhankelijk zijn. Ja, dat is de ene kant. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je de VVD en D66... die zeggen de, de Nederlandse arbeidsmarkt zit op slot. Hij moet veel flexibeler. En, en daartussenin, en die, die zijn een beetje tegen VVD en D66 aangescherkt... heb je de, de, de andere partijen zal ik maar zeggen. Dus GroenLinks, uh, CDA, ChristenUnie ook... Uh, die, die, die zich wel zorgen maken over flexibilisering, maar toch achter een maatregel staan. In ieder geval in die afspraken: dat het, dat het ontslagrecht versoepeld moet worden. Dus dat iedereen flexibel moet worden. Ja. En dat, dat is. Ja. En um, denkt u dat dit een van de onderwerpen, met de nadruk op de onderwerpen, wordt van uh, de verkiezingscampagne? Ik denk dat ontslagrecht is, is al jaren een, een hot item is. En ik denk dat, dat deze verkiezingen ook een rol zal spelen. Maar er zijn, zijn nog wel meer onderwerpen. De, de, de hele discussie rond OO-leeftijd en pensioenen zal, zal het belangrijk zijn. Want heel veel mensen zullen natuurlijk denken, heel veel kiezers, uh, als ze een baan hebben, hou ik mijn baan wel? Gaan daar de verkiezingen niet over? En heel veel mensen die geen baan hebben, die, die zullen denken: van krijg ik wel een baan? Ja, maar, maar de, de, de, dat, is, dat is niet één uh, op één met elkaar. Uh, te verenigen. Dus mensen die, uh, die nu vrezen dat het ontslagrecht heel erg versoepeld wordt... zodat ze sneller hun baan kwijtraken, die hebben denk ik wel een punt. Met name als ze wat ouder en wat lager opgeleid zijn. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat, dat mensen die nu geen baan hebben... wat sneller aan de slag komen. Nee. Zo simpel is het niet. Goed, we gaan eens naar de Kamerleden. En luistert u goed mee, want ik kom straks weer bij u terug. Mevrouw Hamer, he, want, uh, klopt dat wat Dekker net zei? Dat de Partij van de Arbeid zegt de arbeidsmarkt is te flexibel geworden? Ja. Ja. En wat betekent dat dan concreet? Noemen ze wat? Noem eens wat. Wat, we, wat wij vinden is dat er te veel mensen onnodig uh, in onzekerheid zitten. He, dus je, een, een tijdelijk contract heb je of omdat het werk tijdelijk is en weer ophoudt. He, dus dan is het een klus of iets wat, je, wat voor een paar jaar bestaat. Uh, of je hebt een tijdelijk contract omdat de werkgever moet kijken of je voldoet. En zo was het vroeger. Uh, en daar, eigenlijk zeggen wij daar moeten we voor een deel weer naar terug, uh, omdat mensen gewoon de zekerheid nodig hebben uh, als je namelijk een vast contract heb kun je een hypotheek krijgen Weep je zekerheid voor je gezin uh, kun je je, je kosten uh, beter betalen uh, en voor jonge mensen uh, zien we ook veel dat ja die hebben het gevoel krijgen wij überhaupt ooit nog wel eens een vast contract vorig jaar zijn er bijna geen vaste contracten meer uh, gesloten dus er is een giga omkanteling uh, waar flex uh, vroeger een aanvulling was op de arbeidsmarkt... is het nu de hoofdmotor aan het worden. Nou, dat vinden wij niet goed. Ik nee. noemde al de redenen waarvoor. En naar die zekerheid uh, moeten we eigenlijk weer ja, een beetje Ja, terug. daarom heb ik uh, samen met uh, Paul Ulenbeeld van uh, de SP... ook een wetsvoorstel ingediend uh, kort geleden... Uh, om juist uh, zeg maar van die flexibele contracten weer veel meer vaste contracten te maken... en om de werkgevers ook te stimuleren, uh, ook positief te stimuleren... Uh, om dat uh, te gaan doen. Oké, okay. we moeten terug naar meer zekerheid. Mevrouw Schouten, wat zegt de ChristenUnie? Nou ja, wij zien ook wel het, het probleem en dat is inderdaad ook een gigantisch probleem dat er nu heel veel flexibele contracten worden afgesloten 97% vorig jaar inderdaad. En, maar dan is ook de vraag van, uh, wat zien we op de arbeidsmarkt? Er staat, ontstaat op dit moment een enorme tweedeling. Aan de ene kant heb je dus de groep met de vaste contracten... Uh, met over het algemeen ook nog de goede ontslagregelingen. En aan de andere kant dus een hele grote groep... en dat zijn niet alleen de jongeren, maar bijvoorbeeld ook de arbeidsgehandicapten... die gewoon niet meer aan de slag komen. En dus, of als ze wel aan de slag komen, een flexcontract krijgen... Nou, wat wij eigenlijk voorstaan is dat je zorgt, wat wel te zeggen, dat vast iets minder vast wordt, maar flex ook minder flex. En dat doe je ja, bijvoorbeeld dat, die, door heel goed. <laughs> heel goed, moet ik, u even uitleggen. Maken, ik, ik dat ga dat maken, Want dat klinkt uitleggen. toch wel heel erg als verkiezingstaal. Ja, maar dat, dat, wat de bedoeling is, is dat je dus zorgt dat er veel meer ook geïnvesteerd wordt in uh, mensen met scholing, uh, transitie. Er moet veel meer nadruk op gelegd worden. wat is dat? Op, moet u wel even van, uitleggen. Zorgen dat je dus van de ene baan veel sneller naar de andere baan ja. gaat. En dat je dus veel, niet veel meer in een. Ja, Gat van de WW valt als het ware. En daar ja. zijn hele goede. Ik ga u toch even onderbreken. Als we nou even ja. terugbrengen bij wat mevrouw Hamer zei. We moeten gewoon weer een beetje terug naar hoe het vroeger was. Namelijk dat er gewoon veel meer vaste contracten zijn. En dat mensen niet iedere keer meer van het ene klusje naar het andere klusje hobbelen. Wat zegt u dan? Nou, ik zie wel het probleem aan de ene kant dat er heel veel mensen uh, lange tijd achter elkaar veel flexcontracten krijgen. Uh, wij zeggen ook als ChristenUnie van zorg ervoor dat een volgend contract dus ook uh, niet steeds langer moet worden. En max, na maximaal drie jaar ook naar een vast contract toe. Maar om direct al het slot erop te gooien en te zeggen na één jaar moet je per se vast. Er zit heel veel verschil in het verschil in de soorten werk dat je hebt wat flex. De reden achter waarom niet flexwerk is. En ja, een jaar kan dan juist net nog wel heel knellend zijn. Dus zorg dat dat maximaal op drie jaar zit. Eh, dat daarna inderdaad ook wel perspectief... Op perspectief op een vaste baan ontstaat. Maar om meteen te zeggen, van uh, flex mag helemaal niet meer... ja dan geef je werkgevers ook aan de andere kant een probleem. En ja. dat is gevolg dat ze mensen misschien helemaal niet meer aanleggen. Wow. Maar dat is natuurlijk een argument wat sowieso vaak wordt gebruikt. Hè? Dus dat je de boel een beetje flexibel maakt... omdat je het anders werkgevers moeilijk maakt om mensen aan te nemen. Hè? Dat ze angstig ja, zijn om is, mensen Dat is aan eigenlijk te nemen. Een, rare, een rare tegenstelling die je uh, steeds genoemd wordt. Ik hoor het mevrouw Schouten nu ook weer doen. Mensen met een vast contract worden gezet tegenover mensen met een flexcontract. Ik denk dat een werkgever graag iemand wil hebben om zijn kwaliteit. En niet uh, om vanwege het contract wat hij moet aanbieden. Maar het zou ook er natuurlijk zo aantal... kunnen zijn dat een werkgever denkt van ja, maar als ik iemand aanneem, dan kom ik er niet meer vanaf. Nee, nou, dus het neem ik grootste, niet Het grootste probleem uh, uh, misschien dat meneer Dekker daar ook iets over kan zeggen waar wij achter zijn gekomen, is dat bij werkgevers eigenlijk helemaal niet het ontslagrecht zo'n probleem is, maar dat ze twee jaar lang uh, als iemand ziek wo uh, wordt het loon moeten doorbetalen. Daarom stellen we in ons verkiezingsprogramma voor om dat terug te brengen na een jaar. Wij stellen ook in ons verkiezingsprogramma voor... dus dat is gunstig voor werkgevers. Wij stellen ook in ons verkiezingsprogramma voor... om aan de andere kant de rechten van de mensen met flexwerken... Uh, gelijker te maken uh, aan die mensen met een vast contract. En dan hoef je niet meer als werkgever te concurreren... op het type contract en uh, als werknemer, maar op je kwaliteit. Dan kan die werkgever ook gewoon weer kijken van... die uh, doet het goed, die wil ik graag hebben. Uh, over het algemeen gaat het er om niet om mensen kwijt te raken, maar om mensen te houden. Dat hoor je werkgevers ook eigenlijk zeggen. Alleen, ja, de kosten zijn niet meer in vergelijking. En flexwerken is over het algemeen veel goedkoper. Ja, en dat moeten we meer aan balans brengen. Ja, mevrouw Schaap, als maar... u dit soort punten hoort... kunt u zich daarin vinden of niet? Nou ja, mevrouw Hamer geeft zelf het probleem aan. De kosten om uh, iemand te ontslaan zijn heel erg hoog. Waardoor dus werkgevers nu voor flexcontracten kiezen. Dat vinden wij allebei onwenselijk. Ja, ik, u, ziet, u is... ziet ons niet hier, maar ik ja, onderbreek u even... Ik zie allemaal hoofd en nee schudden. Nee, dat is ik niet zei niet, niet dat de ontslagvergoeding hoger wordt. Ik zei dat de loondoorbetaling bij ziekte uh, door werkgevers als probleem uh, wordt aangekaart. Helemaal niet het ontslag. Dus wij hebben het steeds over het ontslag. Als je met individuele werkgevers praat, is dat echt het probleem. Die niet. hebben over dat doorbetalen bij ziekte. Ja. Ja. En als daar wat aan gedaan wordt, was de vraag nu mevrouw Schouten... is daar niet over te praten met de ChristenUnie? Nou, de loondoorbetaling bij ziekte is inderdaad een probleem... dat werkgevers al langer aangeven. Um, dat staat volgens mij los van de hele ontslagdiscussie. Want uh, de loondoorbetaling bij ziekte, uh, daar kun je je ook voor verzekeren. Uh, een aantal werkgevers, uh, of heel veel werkgevers doen dat ook. Er zijn ook een aantal die dat, nou ja, die dat in eigen beheer nemen, als het ware. Um, maar wij moeten veel meer inzetten ook om te zorgen... dat mensen ja, gezond aan het werk kunnen blijven. En daar moet de nadruk op komen te liggen. En daar maken wij dus ook geld vrij... voor bijvoorbeeld scholingsbudgetten, maar ook ja om te zorgen dat mensen uh, langer inzetbaar blijven. Daar moet veel meer de kern op komen te liggen. En in plaats van aan het eind allemaal te zitten bedenken hoe we zaken moeten repareren. Zorgen dat je al dat soort zaken ja, van tevoren uh, al veel meer mogelijkheden geeft. Daar is de werknemer mee gediend en de werkgever daarmee uiteindelijk ook. Ja, ik zie moeilijke gezichten hier in de studio. Als u dit zegt, mag ik iets anders zeggen? Dat het ook een beetje... Is het niet ook gek als je bedenkt dat u beiden, de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie... in een vorig kabinet samen het altijd heel goed leek nou, te kunnen vinden? Nou ja, dat heeft mij eerlijk gezegd uh, wel verrast uh, toen, uh, toen het Koendersakkoord uh, akkoord of het Lenteakkoord, of hoe we het Vijf allemaal zijn gaan noemen, uh, gesloten werd. Want ik moet zeggen, uh, uh, we hebben inderdaad met de ChristenUnie in een kabinet gezeten. Ik heb samen met Arie Slop een menige vecht destijds uh, met minister Donner gevoerd... juist om de ontslagvergoedingen uh, over te houden en de ontslagregels. Maar daar hoor je, uh, dat hoor ik niet meer te nee, dus, dus ik zit ook met uh, lichte verbazing... De campagne verbazing, is begonnen, vrees ik. Uh. Lichte, lichte verbazing naar mevrouw Schout uh, te luisteren. Kijk, een aantal dingen die zij ze zegt is natuurlijk waar. Scholing is altijd goed. Mensen klaarmaken om uh, van baan te kunnen wisselen... niet hun hele leven meer hetzelfde te doen. Dat hoort bij deze arbeidsmarkt. Maar het is een hele andere discussie... of je van baantje naar baantje... van tijdelijk contract naar tijdelijk contract kunt gaan. Want ook als je van baan wisselt... kun je gewoon weer een vast contract... Okay. Goed, ik ontneem even, de Kamerleden ik... het woord, sorry. Want wij moeten ook omwille van de tijd terug naar onze deskundige... de wetenschappelijk deskundige. Dat klinkt bijna als een soort scheidsrechter. U zei net, maar dat klonk al een beetje misprijzend... de campagne is begonnen, meneer Degen. Ja, nee, de, de, wat, wat de beide dames hier doen is, is de verschillen benadrukken. Terwijl als, als ik deze twee programma's naast elkaar leg... dan denk ik, als, als, als ze daar als verstandige mensen een middagje over praten... dan zijn ze eruit qua arbeidsmarktbeleid. En, en wat is het dan, in en, één zin? Nou, ze maken zich beide zorgen zorgen over, over mensen die langdurig... van flexcontracten afhankelijk ja. zijn. Ze maken zich beide zorgen over de onderkant van de arbeidsmarkt. En, en, en, en de, de ChristenUnie heeft het probleem... dat ze zich heeft aangesloten bij die Kunduz-coalitie. Dus daar zit, daar zit een beetje pijn. Ze moeten daar wat, wat afstand van maar nemen. Goed, maar goed, de ene naar de andere partij. Precies, ook als, als de verkiezingsuitslag daar, daarnaar is... Dan, dan zullen ze daar snel uh, overeenstemming over kunnen bereiken, denk ik. Want, want zoveel verschil is er niet. Nee, en is dat dan goed nieuws voor de mensen... die nu een baan hebben en een, misschien bang zijn kwijt te raken en mensen die geen baan hebben... en die hopen er een te krijgen? Nou, die, die, die moeten vooral hopen op economisch herstel. En we en, uh, en, en, uh, moeten ons niet te veel illusies maken... dat veranderingen in het arbeidsmarktbeleid... dat dat economisch herstel heel snel... Uh, nee, want zijn er extreme voorbeelden van landen... Nou waar het ontzettend flexibel is en waar de banen echt uit de lucht vallen? Nee, want de, de, de meest flexibele arbeidsmarkten... die doen het op dit moment behoorlijk slecht. De VS is een, is een heel uh, vervelend voorbeeld. Denemarken heeft een flexibele arbeidsmarkt in Europa. Daar is het de afgelopen jaren behoorlijk slecht gegaan. Oh, okay. Dus dat... Ja. Meneer Dekker, ik dank u hartelijk voor het werk wat u voor ons heeft verzet. En uh, mevrouw Schouten en uh, mevrouw Hamer, ik dank u voor uw bijdrage... en veel succes met je ultrakorte, maar misschien wel heel hevige campagne. Ja, wat een, een spannende weken gaan okay. we tegemoet. U ook bedankt, vanuit de bedankt, mevrouw, bedankt. Bedankt, mevrouw Schouten. Ja, dank u.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 1974 was dit. Si Jérôme en Semois. We gaan het hebben over Soudaan. Het Afrikaanse land Soudaan. Dat al jaren wordt geteisterd door onheil en rampspoed, Burgeroorlogen, genocide, miljoenen vluchtelingen en hongersnood. De grootste VN-vredesmacht, die op de benen is op dit moment, is daar actief. Dat wist u waarschijnlijk ook niet. En toch is er geen structurele verbetering in dat land. Waarom lukt het de internationale gemeenschap niet om iets te veranderen? Frans Biekman. Goedenavond. Journalist, al jaren bezig met internationale politiek. Uh, van jouw hand is het boek Soudaan, het sinistere spel om macht, rijkdom en olie. Over die titel komen we nog te spreken. Uh, aanleiding voor dit boek was een bezoek aan Darfur in 2004. Probeer eens te schetsen wat je daar aantrof toen. Ik uh, ging naar de hoofdstad El Fasher, en uh, Net toen ik daar aangekomen was, was er een hele grote groep vluchtelingen ook aangekomen. Die was, uh, was gebombardeerd in een stadje verderop. Zij hadden het overleefd. Uh, honderden mensen op dat moment waren vermoord. En ik heb die mensen gesproken daar. Ik herinner me nog één vrouw die, die, die mij vertelde hoe haar man uh, voor haar ogen was vermoord. Er zat een andere man bij die totaal apathisch was. en Waarvan je wist, die gaat over een paar dagen dood. Ja, zo heb ik heel veel mensen gesproken daar. daar. En dat was een voorbeeld van, van de genocide die daar op dat moment nog steeds plaatsvond. Die was ja, al anderhalf jaar bezig. Nog steeds? Nou, dat was in 2004. Ja. De, toen waren er 100.000 doden gevallen. In, in totaal zijn er 300.000 doden gevallen in Darfur sinds ja. 2003. Hebben we het over 2004? Hè? Ja. Hoe, hoe is het nu in Darfur eigenlijk? Op dit moment zitten 2,5 miljoen mensen in vluchtelingenkampen. Ook al acht jaar. Uh, er zijn verschillende rebellenbewegingen actief die nog steeds uh, vechten tegen de regering. Maar in, verge in vergelijking met die tijd is het iets rustiger. Hè? Er vallen nog steeds tientallen doden per, per, per week, maar het is niet meer het de, de hoeveelheden van toen. Nee. Maar wat moet je zeggen eigenlijk als je terugkijkt ook op die afgelopen jaren... als het gaat om wat de internationale gemeenschap he, dus heeft gedaan? Hebben ja. wij dat allemaal zien gebeuren en laten gebeuren? Of? Nou, we hebben heel veel geprobeerd. Hè, maar mijn boek gaat erover van, van hoe kan het nou dat we met zoveel geld... want er zijn miljarden ingestoken, er is heel veel effort... heel veel, heel veel uh, uh, uh, moeite gedaan om uh, via de Veiligheidsraad... om um, uh, de regering onder druk te zetten. Hoe komt het nou dat we geen echt verschil hebben gemaakt? Ja, de grootste VN-vredesmacht die actief is op dit moment. 26.000 mensen zitten daar. De grootste daar. vredesmacht. Ja. Ja. En ja. dat heeft allemaal niet... Nou, dat leidt wel tot bescherming van de mensen tot op zekere hoogte. Dus en die kampen die zijn heel goed georganiseerd. De, de, de noodhulporganisaties die zijn helemaal. dat gaat allemaal goed, logistiek. Hè? Die mensen worden in leven gehouden. Maar er is geen structurele oplossing. Mijn, mijn pleidooi, of dat is niet mijn pleidooi, wat ik beschrijf in het boek is dat er moet een, een structurele oplossing worden gezocht, gevonden. En dat betekent dat de oorzaak van de problemen is namelijk dat er een conflict is tussen. Uh, 90, 95 van de bevolking die buitengesloten wordt. En 5 tot 10 van de bevolking die alle macht en alle welvaart naar zich toe trekt. En, moet, Is, en, en moeten wij daarvoor zorgen dat dat daar anders gaat? Nou ja, zij moeten daar zelf voor zorgen natuurlijk. Ja. Maar die regering die, bespeelt, die speelt dat spel heel goed. Die verdeelt en heerst. En die zet al die, al die uh, bevolkingsgroepen tegen elkaar op. En ja, ik denk dat wij wel een rol kunnen, moeten spelen... omdat er zoveel mensen worden vermoord. En ik waarom denk. gebeurt dat niet? Waarom wordt die rol dan niet blijkbaar ges, gespeeld genomen? Omdat er zoveel andere belangen doorheen spelen... dat, dat um, het niet lukt om één front te vormen. Er zijn wel momenten geweest, onder andere in 2004 en later in 2008... dat er wel één front werd gevormd door de internationale gemeenschap. Dat er grote druk werd uitgeoefend op het regime in Khartoum... Um, en dat ze dus ook gelijk stappen terug deden. Dat ze gelijk heel veel toegaven, concessies deden. En is dat nou dat sinistere spel om macht, rijkdom en olie? Die ondertitel van je boek? Nou ja, daar gaat het dus inderdaad om de redenen. Ik noem het ook het strategisch tekort van de goede bedoelingen. Er zijn dus een aantal organisaties en landen ook die met goede bedoelingen daar bezig zijn. Horen wij daar trouwens ook bij? Of? Daar horen wij ook bij, Nederland. Huh? Maar tegelijkertijd, en ook binnen die landen... zijn er andere belangen die meespelen. Een voorbeeld is olie. olie er is veel olie in Soedan. In dit geval gaat het vooral naar China. Wapenhandel is heel groot. De, de Russen leveren heel veel wapens aan, aan, aan China. Dus die twee, aan, aan die twee landen houden in de Veiligheidsraad veel tegen... Amerika is wel een, een, een, een grote tegenstander van uh, het regime in Khartoum... maar tegelijkertijd werkt de CIA samen met de geheime diensten. Dat is dezelfde geheime dienst die ook uh, de, de genocide in Darfur organiseert. De CIA werkt samen in de strijd tegen Al-Qaeda. Hmm. En zeker onder de regering Bush was dat veel belangrijker... uiteindelijk dan het lot van de mensen in ja, Darfur. Maar wie dit hoort denkt nu waarschijnlijk al van dat is dus hopeloos. Nee, want ik denk dat er uh, aan de andere kant wel heel veel opwinding... en, en, en, en, en uh, terechte morele verontwaardiging ook is... overal in de wereld over wat er gebeurt. En dat je alleen moet zorgen dat je op dezelfde manier je organiseert... en die tegenmacht groter maakt om het regime onder druk te, onderdrukt te zetten. Er is een voorbeeld. In 2004 uh, is de regering Bush heel erg onder druk gezet... door een, eigen, door een hele vreemde coalitie van conservatieve christenen, zwarte kiezers linkse studenten en ook nog beroemdheden als George Clooney... Ja. die gezamenlijk uh, protest aandienen... en die echt voor gezorgd hebben dat Bush ook een andere, andere houding aannam. Maar nu, maar nu waar, waar, waar zou je je kaarten nu dan opzetten? Wat zou er nu moeten gebeuren? Moet er weer zo iemand opstaan en die vervolgens druk op de ketel zet? Of... Nou ja, niet, niet iemand. Ik, ik zou zeggen, van je zou bijvoorbeeld, uh, om het even bij Nederland te houden... Uh, het, het, het buitenlandbeleid veel veel meer kunnen focussen op, op, op de strategische oplossing... Hè, op, een, op een lange visie Nederland, hè? Nou, Zo'n zo zo klein, zo klein landje. Doen, ja, Nederland zou... Nou, maar je kan het verschil maken. Er zijn enkele tientallen experts die in grote lijnen... het, het Soudaanbeleid in de wereld van de westerse landen bepalen. Omdat heel, veel, heel weinig mensen wat van af weten. En daar zouden we tussen moeten zitten. Daar, daar zouden we tussen moeten zitten. Moeten Soudaan is een van de vijftien prioriteitslanden van het uh, Nederlands ontwikkelingsbeleid. Er zijn duizend ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken... beleidsambtenaren, daar zijn van twee of drie fulltime bezig met Soudaan. En ik ben acht jaar bezig geweest met dit boek. Althans, ik ben acht jaar geleden begonnen. Ja. Um, in die tijd zijn er zes afdelingen geweest, zes directies... die zich met Soudaan hebben bezig ge gehouden. Steeds weer een andere, zonder eh, noemenswaardige overdracht van expertise en kennis. Als je alleen dat al anders organiseert en, en veel meer, met en veel meer die, die situatie analyseert... kun je wel, kun je wel degelijk dingen bereiken. Ja. Nou hadden wij het net over een heel ander onderwerp, maar over de verkiezingscampagne. Hè? Dit is niet een onderwerp dat leeft, probeer ik het heel voorzichtig uit te drukken in het politieke tij op het ogenblik. Nee, ver van mijn bed, inderdaad, ja. dat is waar. Uh, tegelijkertijd, uh, Soudaan, dat lijkt heel ver weg. Soudaan ligt onder Egypte. We hebben allemaal de Arabische lente gezien. We hebben in juni ook een beginnende in de Soenanees lente gezien. Over. Er zijn een paar duizend mensen opgepakt die, die uh, demonstreerden. Maar het ligt heel dichtbij het, en, en het heeft invloed op Europa uh, vroeg of laat. Nou, Hoe? De stabiliteit daar in dat gebied is heel erg belangrijk. Dus het voor... is in ons belang? Het is ook in ons belang. Om ons daarmee te bemoeien? Het is een moreel imperatief wat mij betreft, maar het is ook in ons belang. Ja. De wereld is zo klein geworden dat, alle, al, dat grote instabiliteit in, ook in die landen overslaat naar, ook naar onze landen. Ja, Ik denk dat jouw liefste wens is dat in ieder geval die ambtenaren dit boek gaan lezen. Ja, ja, en niet alleen de ambtenaren. <laughs> nee, maar in ieder geval om te beginnen, ja. die ambtenaren. Ja. Ja. En de anderen ook. Goed, Frans Biekman, dankjewel. Ik noem nog één keer uh, de titel. Noem hem zelf. Uh, Soudaan, het sinistere spel om macht, rijkdom en olie. Oké, okay. verschijnt morgen. Dankjewel voor je komst.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 It's hot in here and it's also oh so cool outside hey, If you lend me a dollar, I can buy some gas And we can go for a little ride She said, hey, bossanova, baby, keep on working For I ain't got time for that She said, go no, bossanova, baby, keep on dancing Or I'll find myself another cat Elvis Presley. Ja, dat draaien wij met een uh, reden en wat voor een. Morgen is het 35 jaar geleden dat hij overleed. Elvis, 42 jaar oud slechts. En aan de telefoon is Bouke Scholte, winnaar van het RTL-programma Waar is Elvis? In 2009 werd dat uh, op tv uitgezonden in Memphis, in Mississippi. Bouke Scholte, goedenavond. Goedenavond. Ja, morgen wordt groot herdacht hè, in Memphis dat Elvis uh, overleed. Probeer ah. eens voor ons te schetsen, hoe is het daar op dit moment? Op dit moment zijn uh, echt alle hotels zijn bezet. Uh, echt is hier, Hartstikke uh, natuurlijk van Elvis-fans. En ik uh, ben toevallig net even langs Wazewood gereden. En uh, ja, dat is ongelooflijk. echt, het lijkt wel... Uh, het lijkt wel een heel groot feest hier. Ja, Graceland, het, het landgoed van Elvis, waar jij morgen optreedt. Want dat is de reden ja. waarom we jou aan de lijn hebben. En daar treedt jij op, begrijp ik dat nou goed, als enige buitenlander daar? Uh, ja, dat klopt. Ik, uh, ik sta op, uh, nou ja, bijna eigenlijk voor de poorten van Graceland. En uh, er staat een hele grote witte tent. En dat is uh, van Elvis Enterprise... Die uh, heeft uh, ja, alle uh, persconferenties en, en, en alle, allerlei toestanden meer heeft, hebben ze daar uh, georganiseerd. En ik sta dus op 16 augustus sta ik daar uh, ga ik daar mijn optreden doen. Ja. En, dus en dat is uh, ja. ongelooflijk bijzonder natuurlijk. Want, want, want hoe voelt dat? Omdat, uh, dat uh, daar moet je nu al een gevoel bij hebben natuurlijk om daar straks uitgerekend daar te staan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb, uh, twee dagen geleden heb ik uh, op Beelstuid opgetreden. Dat is uh, de Bluesstraat van Memphis. De, de blues waar eigenlijk de blues is ontstaan. En uh, ook waar Elvis uh, nou ja, zijn bluesroots heeft opgedaan. En, en toch uh, veel van zijn muziekinspiratie heeft uh, vandaan gehaald. En uh, daar, heb ik dus, uh, ja, daar heb ik dat al een klein beetje mogen proeven van, uh, van de Amerikaanse sfeer. En, en, en het is gewoon echt uh, heel bijzonder, uh, ook hoe de mensen reageren trouwens. Uh, als je hier mag staan en, en dat je gewoon eigenlijk je performance mag doen. Ja, hoe jij klinkt, hè? want dat moeten we misschien eens even laten horen. Hoeveel jullie stemmen op elkaar lijken. Daar hebben we een hele kleine compilatie van gemaakt. Laat ik even horen. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get like an angel walk like an angel walk like an angel walk like an angel talk like an Ja, Bouke, wij hoorden iedere keer telkens heel even Elvis zelf... en daarna hoorden we jou. Probeer ja. je hem nou te imiteren of gaat dat vanzelf? Hoe moet je dat voorstellen? Ja, dit, is mijn, dit is gewoon mijn eigen stem. En, uh, uh, ja, nou ja, ik heb heel vaak een trouwtje verteld dat ik dus ooit met Soul ben begonnen... en met uh, liedjes van Tom Jones, omdat ik dus eigenlijk een hele grote Soul fan was. Ik was fan van Jackie Wilson, uh, fan van uh, Wilson Pickett, uh, Sam Cooke... Uh, Otis Wedding, noem het maar op. En ik was een hele grote fan van Tom Jones. En ja, toen ik in het begin van mijn al de liedjes zong... toen kwamen de mensen naar me toe die zeiden van... je stem lijkt op Elvis. <laughs> ja, want en, wa wa was jij fan van Elvis? Ik was in het begin geen fan van Elvis, nee. <laughs> maar nee. toen zeiden de mensen tegen je... maar als jij zingt dan klink je zo als Elvis natuurlijk. Nou ja, als... Het ja, Engelstalig natuurlijk wel, en dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment Engelstalig ben gaan doen. Want uh, ik wilde toch een eigen image, ik wilde ja, mezelf uh, uh, ontwikkelen, om het zo maar te zeggen. En niet, uh, want op het moment dat je Elvis doet, blijf je ook een beetje staan natuurlijk. En dat besef ik natuurlijk altijd goed. Maar het heeft me ook hele mooie dingen gebracht. Zoals ik bijvoorbeeld uh, nu op Gracel sta. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat en is... de concerten die ik heb gedaan met de PCB-band, dat is ook uh, fantastisch. Ja, en, en, en het is verbluffend hoor. Iedereen hier ook, als je jou hoort, dan denk, en je doet je ogen dicht. Dan denk je dat je Elvis hoort. Vertel eens, wat verwacht je van morgen precies? Wat, wat, wat zie je voor je? Uh, nou, in ieder geval, vanavond is het een hele grote uh, Candlelight-tocht. Uh, en uh, er gaan uh, echt duizenden bezoekers uh, die naartoe komen, van echt alle werelddelen, gaan in die optocht uh, langs het graf van Elvis en uh, antoet uh, een lichtje in de hand. Dus dat wordt echt heel bijzonder, dat wil ik ook uh, graag uh, uh, even zien. En uh, morgen is natuurlijk de grote dag voor mij en ik ga natuurlijk eerst even uitrusten. Ja. <laughs> Omdat, uh, ik heb ook na de dag in Las Vegas doorgebracht en dat zit er nog steeds een klein <laughs> beetje <hè. Ja. laughs> En hey, wat, wat ga uh, je spelen, wat ga je zingen? We gaan uh, um, uh, grotendeels de liedjes doen uit uh, de Las Vegas tijd. Dus uh, we beginnen met CZW, de Burning Love. Er komen liedjes voorbij als uh, Old Cup, Up, uh, Heartbreak Hotel. Viva Las uh, Vegas? V nee, Viva Las Vegas niet. Uh, Suspense <laughs> Minds, Fox and Danny, huh. noem het maar op. Ik, ik zit bijna de hele repertoire te vertellen. <laughs> ja. Ga je nog iets zeggen? Heb je al iets bedacht wat je gaat zeggen morgen, of niet? Uh, ik denk dat ik ga zeggen dat het een hele grote eer is om, om er te staan. Om er te mogen staan. En dat ze allemaal kunnen zien dat ik geen imitator ben. Want uh, er lopen natuurlijk ook heel veel imitators hierom. En ja, dat, dat, ik vind dat zelf een klein beetje minder. Omdat, uh, ja, als die mensen zich daar gelukkig bij voelen, moeten ze dat zeker doen. Maar op een gegeven moment, dan wordt het een beetje te allemaal, weet je wel? Ja, dus, uh, dus Bouke, wat jij doet is geen. I, de lijn is een beetje slecht, maar wat jij doet is geen imitatie. Hoe noem je het zelf wat jij doet? Wat ik 11 liedjes zing is een tribuut. Dus een tribuut naar 11 toe. En, uh, een eerbetoon. Een eerbetoon. Vooral dat ja. En uh, wanneer ik gewoon mijn eigen het zing, Ik heb natuurlijk een uh, fantastisch album uitgebracht vorig jaar. Dat heet Voor de Good Times. En er staan heel veel liedjes op, als bijvoorbeeld Hot Sexy Mama, uh, I Cry. Ja. En. Okay. Uh, hele leuke liedjes. Bouwke. Ja, ik wil een klein beetje promotie maken voor mezelf. Hein, dus, uh. <laughs> <laughs> Dit is het moment om af te ronden. Bouwke, ik wens je heel veel succes. <laughs> en heel veel. Uh, nou ja, wij voelen ons vereerd om jou even aan de lijn. Te hebben gehad. Dankjewel. Ik vond het heel leuk dat jullie bellen. Ja, en ik meld nog even dat straks in Casa Luna Fred Omvlee zit. Grote Elvis Presley kenner. Ja, morgen zit hier Pieter van der Wille. Ik wens u een hele mooie nacht. Was ik nog had, letstes glaas glas steen. Dit is Radio 1.